Joris Benitski met het NOS-journaal. Vanwege de storm zijn alle hockey- en voetbalwedstrijden die voor morgen op het programma staan, geschrapt. De bonden vinden het onverantwoord om te spelen... en om mensen naar de velden te laten reizen. KLM schrapt vanwege storm Kira tientallen Europese vluchten. Rijkswaterstaat zegt dat mensen beter niet... met een aanhanger of kerven de weg op kunnen gaan. Morgenmiddag geldt vanaf 4 uur code oranje voor heel Nederland. Die code duurt tot zeker 10 uur s'avonds. Duizenden Polen zijn in de Poolse hoofdstad Warschau de straat opgegaan om de regering te steunen. Dat deden ze omdat ze het eens zijn met de omstreden hervorming van het rechtssysteem. Door een nieuwe wet kan de regering rechters straffen of ontslaan als die ingaan tegen de politiek. De wet leidt tot verdeeldheid in Polen en ook onder mensenrechtenorganisaties en in Europees verband krijgt de wet kritiek. De Rotterdamse politie heeft twee mannen vrijgelaten die waren opgepakt met zware wapens en messen. Daarmee waren ze te zien in een videoclip die gisteren online was gezet. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat de wapens onklaar waren gemaakt en van een rekwisietenbedrijf requ zijn. Wel worden de twee mannen vervolgd omdat ze de wapens gebruikten zonder vergunning. Na de arrestatie noemde de politie in Rotterdam het verheerlijken van geweld en het tonen van wapens onacceptabel. Een militair die in Thailand twintig mensen heeft doodgeschoten... verschuilt zich nog altijd in een winkelcentrum. Het complex is omsingeld door de politie en het leger. De militair schoot eerder vandaag twintig mensen dood. Zijn motief is nog onbekend. In een deel van Overijssel doet de straatverlichting het niet door een storing. De problemen begonnen rond 5 uur vanmiddag. Het is onder meer donker in delen van Zwolle, Kampen en Deventer. Het weer, later vanavond op de meeste plaatsen droog en een graad of 4. Morgen vanuit het westen regen. De wind neemt ochtends sterk toe aan zee tot een storm. In de middag en avond zijn overal windstoten van 90 tot een enkele keer 130 km per uur. In de loop van de middag en avond trekken soms zware buien over het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Hij is de retour. Je is de retour. Yeah, yeah. It's baby. www.zfmzandvoort.nl So I continue dying